De tegenzin van de Europese leiders voor de steunoperatie komt onder meer doordat er mogelijk zwart geld uit Rusland op Cypriotische banken staat die nu gered moeten worden. Vanavond buigt de Eurogroep onder leiding van minister Dijsselbloem zich over een steunoperatie voor Cyprus. Scholen die al zeer zwak zijn beoordeeld krijgen een jaar de tijd om de kwaliteit van hun onderwijs weer op peil te brengen. Dat staat in een wetsvoorstel dat het kabinet naar de Raad van State stuurt.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 Minder dan een week voor het bezoek van de Turkse premier Erdogan aan Nederland... onderstreept de Turkse parlementaire commissie voor de mensenrechten... dat Turkije het recht heeft zich met de pleegzorg in Nederland te bemoeien. Correspondent Bram van Meulen. Het gaat hier om Turken, dus het gaat om onze burgers, ons ras. En daarom mogen we ons met dit onderwerp bemoeien... zegt de voorzitter van die Turkse mensenrechtencommissie in Ankara. Die vindt dat de Nederlandse jeugdzorg te weinig rekening houdt... met de achtergrond van de biologische ouders... Als een kind uit huis wordt geplaatst, dan dreigt er volgens de Turken ongewilde assimilatie aan een vreemde cultuur. Vicepremier Asher Asscher vindt de bemoeienis van Turkije ongepast. Volgens Asscher is de selectie van een pleeggezin een zorgvuldig proces dat met allerlei waarborgen is omkleed. Een Chinese boer heeft toegegeven dat hij 6000 dode varkens heeft gedumpt in een rivier. Mogelijk waren de dieren ziek. Afgelopen weekend kwamen de eerste berichten binnen... over de vondst van dode varkens in de Huangpu-rivier... die dwars door Shanghai loopt. De rivier is een drinkwaterbron voor een deel van de miljoenenstad. Inwoners maken zich grote zorgen over de kwaliteit van het water... maar volgens de autoriteiten is dat niet nodig. Prins Willem-Alexander, prinses Maxima en premier Rutte... gaan naar de inauguratie van Paus Franciscus dinsdag in Vaticaanstad. In 2005 gingen alleen Willem-Alexander en premier Balkenende... naar de inauguratie van Paus Benedictus... Volgens vicepremier Asscher heeft de aanwezigheid van Maxima niets te maken met de Argentijnse afkomst van de nieuwe paus. Het weer overwegend bewolkt, soms wat regen of winterse neerslag, is 2 tot 5 graden. Vannacht blijft het kwik vrijwel overal boven nul. Blijf bewolkt en vooral in het noorden valt nog het winterse neerslag. Middagtemperatuur dit weekend 5 tot 7 graden. ANUB-verkeersinformatie. Het is een vrij normale vrijdagmiddagspits tot nu toe. De meeste dagelijkse files staan dus rond Rotterdam en Utrecht. Zijn eigenlijk geen opvallende zaken. De langste files die staan op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... bij Leusden, 7 kilometer. En de A59, Zonsheel richting Dempels voor knooppunt Gooipolder 6 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Hans Smit. Welkom ja, terug bij vrijdagmiddag live vanuit Café De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Hoe belangrijk is het voor Nederland dat er volgende week een akkoord ligt over het wapenverdrag? En we gaan browsen met Bert Prussen. U kunt reageren via Twitter, haakje, afro, vml, of ons bekijken via nos.nl. De rubriek over het Koningslied. Onder het motto Mijn Droom voor ons land, de inspiratie voor onze koning... wordt er een lied gecomponeerd voor onze nieuwe koning Willem-Alexander. Dat heeft het Nationaal Comité bekendgemaakt. Tussen 2 en 12 april kunnen alle Nederlanders ideeën en bijdragen inzenden via een speciale site. Verschillende componisten zullen hun krachten bundelen om tot een waar koningsstuk te komen... wat van alle Nederlanders is. Bij mij aan tafel Holland en Holland, een producers-duo, zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je goed. Uh, we zijn met z'n tweeën. Dus dan is het duo wel op zijn plek. <lacht> ja, Hoewel er verschillende componisten en producers zullen zijn jullie alvast aangesteld om een soort overzicht te houden, Het uh, klopt. Uh, we verzamelen de inzendingen namens het uh, Nationaal Comité... en we houden een oog in zijn. Ja. En zijn er nu al inzendingen? Ja, zeker. Mensen kunnen niet wachten. Vanuit heel het land stromen de reacties binnen. Iedereen wil heel graag meedoen. En is het lastig om ze te combineren? Uh, valt heel erg mee. Het is vaak heel origineel. Bijvoorbeeld hier, van uh, Rieneke Paalpap uit Ploeterwadde... kregen we de zin, de koning is jarig. Hoera, hoera. Dat is een goede zin. Zeker, hij klopt niet, maar goed. Ja, nee, maar oké, okay, maar de kunst is om die zin in een couplet te combineren... met de zin die we van de heer Gaasbal Knippels uit Knaarsgat kregen. Namelijk... Rot toch op met je pap poppenkast. Stelletje metoten. van onze belastingcenten. Dat ruikt niet, maar wel een goede zin. Is jongens, goeie jongens, idee. jongens, is dat nou wel een goed idee... om dit weer aan heel Nederland over te laten? Kunnen we niet beter één iemand die dat heel goed kan... een mooi lied laten maken? De mensen hebben zulke leuke ideeën. Ze zijn zo creatief. Hier van Snuffel Schorsleier Uit uh, Schursterwoude? Kukkelhorst? Den Haag. Oh. Hij stuurt elk jaar, staat mijn hart een moment stil als ik denk aan het leed dat ons land is aangedaan. Ik ben dankbaar voor wat jullie doen. Dat is een goede zin. Een goeie ik denk zin. dat deze meneer... Is een prachtige zin. Goeie zin. Het verkeerde Nationaal Comité heeft geschreven. Oh, Nationaal Comité 4 en 5 mei bedoel je? Ja. Zou kunnen. Maakt niet uit. Is een goede zin. Is een ik goeie heb er eerlijk gezegd een hard hoofd in. Ook een goede zin. Het is een leuk initiatief maar volgens mij nogal lastig uit te voeren. Hoe staat het met de muziek? Ja, de muziek was heel makkelijk. Ja, dat, uh, dat ging vanzelf. We hebben alvast een opzetje gemaakt. Met de bijdrage tot nu toe van mensen als uh, het Metropole Orkest... Armin van Buren, Berdien Stenberg, Unardie Ribbons... L.A. The Voices en zelfs Patty Brandt. Patty Brandt? Wat een goede zin. Ja, joh, die wilde dolgraag meedoen. Die zit helemaal aan het eind. Luister maar. Dit is André Ria. Dan begint hij mee, hè? Je komt... Uh... Die komt hier ook weer erbij, Armin van Buren. Ja, dit is Armin van Buren. Ja. Er komen een beetje jazzy invloeden ja. oh. oh. ja. bij. Verdien Stemberg, hoe je heel duidelijk Een bijdrage van Frank, van Frank en Mirella. Arie, ja. Arie Ari Ribbent. Volgende hoorde Gordon Solo op de achtergrond. En uh, wanneer uh, komt Petty Bart? Ah, die zit aan het einde te wachten. Helemaal aan het eind, bijna. Metropol weer terug? Nee. Oh. Ja. Bijna Petty Brandt, wacht even. Komt ze? Dat was Petty Bart. Ik heb er zin in, leef het koningslied. Hoera, hoera, hoera. Zag <applaus> en en Paul Groot. Aanstaande maandag beginnen in New York de VN-onderhandelingen voor een nieuw wapenhandelverdrag. Spannend, want afgelopen juli mislukte de onderhandelingen op het laatste moment. Onder andere de Verenigde Staten, Rusland en China vroegen toen om meer tijd. Iran Nagan, beleidsmedewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zit hier aan tafel. Welkom. U bent uh, lid van de Nederlandse delegatie voor die onderhandelingen in New York. Vertrekt morgen daar naartoe, begrijp ik? Ja, zondag zijn de eerste besprekingen altijd alweer. De voorbereidingen uh, met een aantal EU-partners. En een vooroverleg met de Australische voorzitter van de conferentie, met meneer Wolcott. En ja. dan uh, maandag gaan we full speed ahead. Dus eerst nog even volop vooroverleggen en dan uh, vanaf maandag. Ja, de onderhandelingen duren twee weken, dus zo, zo. Uh, tot, tot en met uh, eind deze maand, ja, ja, ja. 28 maart. Ook aan tafel, Bert Brussen, uh, ben jij bekend met het feit dat Nederland wapenexporteur is? Ja, ik weet alleen nachtkijkers, maar ik begreep mm. ook best wel veel munitie, toch? Is dat zo? Nee, munitie maken we niet. Oh, jammer. Nee, nee. Nee, wat maakt, uh, in wat Nederland, maken we wel? De Nederlandse defensieindustrie bestaat uh, uit, een, uit een aantal bedrijven, waaronder uh, marineschepen mm -hmm. en uh, radarapparatuur... Ja. Ja, ja. Wat wordt er eh, vanaf aanstaande maandag in New York besproken? Nou, het gaat om een wapenhandelsverdrag. Heel belangrijk voor Nederland. Heel belangrijk voor minister Timmermans. Eh, voor de Nederlandse regering. Eh, omdat dit verdrag eh, mogelijk de wereld een stukje veiliger gaat maken. Omdat het verdrag ook mensenlevens kan redden. Op dit moment eh, zijn er in Nederland eh, afspraken. Zijn er hele sterke regels omtrent wapenexport. Hè, op, voordat een Nederlands bedrijf. Uh, militaire goederen kan exporteren naar een ander land. Moet er vergunning worden aangevraagd? Die vergunning wordt getoetst aan een aantal criteria. Mm -hmm. Dat hebben we ook in Europees verband zo geregeld. Maar wereldwijd zijn er eigenlijk helemaal geen regels voor. Dus we vinden het heel belangrijk dat dat in de VN-verband wel wordt vastgelegd. En dat ja. er dus wereldwijde regels voor komen. Ja, want wat zijn dat dan nu voor criteria waar het aan getoetst wordt? Belangrijkste punt, uh, belangrijkste criterium voor ons is, is de mensenrechten toets. Cool. Zoals we dat noemen. Dat, dat, is, uh, uh, dat is ook een, een uh, element dat nu al in het conceptverdrag staat. En dat gaat dus om de vraag van ja, dit wapen wil bedrijf X exporteren naar uh, eindgebruiker ei in, uh, in een land hier ver vandaan. Ja. Uh, kan dat wapen worden ingezet om mensenrechten schendingen te plegen? Zo nee, ja. dan geven wij geen vergunning maar, af. Maar kun je dat hele traject wel in de gaten houden? Weet je wel waar de wapens te, terechtkomen? Ja, daar heb je bijvoorbeeld uh, eindgebruikerscertificaten voor. En uh, ja, dat is, dat is uh, natuurlijk de zaak dat, uh, dat ja. de overheden dat goed in elkaar ja. houden. En daarom is ook zo'n verdrag, zo verdrag zo belangrijk. Ja. N Nederland is een uh, belangrijk uh, wapenexportland, zei ik al. Uh, control Arms. Het is een coalitie van de Amnesty International, IKV, Pax Christi en Oxfam-Novip... die uh, samen campagne voeren voor een zo sterk mogelijk verdrag. Die melden op hun website dat Nederland op nummer 10 staat... in de top 20 van de wapenexportlanden. Ik wist niet wat ik las, maar het staat er echt... Dus voor Nederland is zo'n wapenverdrag ook heel erg belangrijk. Ja, er zitten twee kanten aan. De, de humanitaire kant, waar ik het net over net, had. Ja? is Dat je, mm -hmm. je mensenrechten beschermt uh, wereldwijd. En, en dus nauwkeurig omgaat met wat er met deze gevaarlijke goederen gebeurt. Ja. De andere kant is natuurlijk ook dat we met zo'n verdrag bijdragen aan, aan gelijke kansen. Eigenlijk voor de Nederlandse defensieindustrie. Dus dat uh, de competentie. De, de economische kant van de zaak is ook belangrijk. Ja, ja, dat ja, die, ja, dat die wereldwijd gelijker wordt. Door ja. verdrag. Ja. En aan welke landen levert Nederland wapens? Nou, vooral binnen, binnen NAVO-verband en Europese... Vooral binnen NAVO-verband, maar ook wel daarbuiten dus? Ja, u kunt dat allemaal nalezen in, in maandelijkse rapportages op de website van het ministerie. Daar staat ja. uitgebreid vermeld wat er ja. aan vergunningen wordt afgegeven. Ja. Om, om toch even, we hadden het over die nachtkijkers, dat was ook het eerste waar ik aan dacht... toen het over wapenexport ging, maar wat voor dingen nog meer? Behalve dan dus die munitie, niet zegt u? Maar... Uh, nee, uh, nou ja, wat ik zei, marineschepen ja. en, uh, en radarapparatuur. Ja, tanks? Dus zijn, nee, wij maken geen tanks. Die staan nu te koop, toch? Of ja. Dat is dan doorverkomen. Maar dat is wat anders Dat groot, is dus... oud-defensie. Uh, ja, oud oh, dan is het tweedehands ja. dus het is een tweedehands, soort, die soort marktplaats. Ja. Die, uh... dat, is, dat is minder erg. Uh, ja. of, of... Nee, goed, die, die, oh, vanzelfsprekend worden die goederen ook getoetst... aan dezelfde criteria die voor verkoop gelden. Ja. Dus, ja, ja. Ja. Nou, nou ligt er al een verdragstekst klaar, hè? Klopt. Van afgelopen De... uh, zomer. Mm -hmm. Waarom ging het toen mis? Nou we, dit proces is inderdaad al een aantal jaar bezig in VN-verband. Um, we hebben eerst een, een voorbereidende sessies gehad. Preparatory committee, zoals dat dan heet. Vorig jaar was de, de, conferentie, de diplomatieke conferentie in ja, juli... Ja. die uh, nou ja, hadden we allemaal gehoopt zo'n verdrag zou opleveren. Mm -hmm. um, nou, We hebben vier weken keihard daaraan gewerkt met 193 landen. Uiteindelijk, aan het eind van de maand, lag er een verdrag dat uh, naar onze mening... Uh, ja, echt goed in elkaar zat. Er waren wel nog een paar details, maar we, we hadden er goede hoop op... dat we die op het laatste moment ook uh, maar... recht konden zetten. Maar, uh, <laughs> zoals u zelf al aangaf in uw inleiding... Uh, de Verenigde Staten vroegen op de ene laatste dag om meer tijd. Uh, dat had niet zozeer te maken met dat ze dat verdrag niet willen. Ze willen dit verdrag wel... Mm -hmm. Uh, maar ja, de politieke omstandigheden in de VS toen, in de aanloop naar de, her, naar de herverkiezing, weten we nu, van Obama, maakt het uh, ingewikkeld ja. voor de voor de Amerikaanse delegatie. Want om op dat de moment... republikeinen zeiden van als je dit uh, accepteert, dan uh, gaat het ook al voor het wapenbezit in de Verenigde Staten. Of dat zouden ja, ze politiek hebben kunnen gebruiken. Ja, precies. ja. ja het, ging, het ging om beeldvorming uh, hmm. in de Amerikaanse media met name ja. en, en, en inderdaad rechtse kritiek op. Op, het VE, op, ja. op dit verdrag. Maar, maar ja, die discussie die, die speelt nog steeds. Dus wat, wat garandeert ons dat dat verdrag er nu wel komt? Nou, garanties zijn er niet nee, in tot het leven voor maar, maar ik denk dat de situatie nu wel danig anders is dan, dan vorige zomer. De Amerikanen, Obama is herkozen, dus hij hoeft mm -hmm. zich daar geen zorgen meer ja, over te maken. Ja. Uh, ja, sorry. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, control Arms die zeggen, de, de VS, China en Rusland... Uh, uh, dat die uh, ook om persoonlijke belangen om meer tijd vragen. Uh, uh, uh, zou het kunnen dat behalve de Verenigde Staten... dus ook andere landen uh, uh, dat verdrag zo lang mogelijk eigenlijk willen uitstellen... of eigenlijk helemaal geen verdrag willen? Nee, ik denk dat de omstandigheden nu echt goed zijn. De, de, de conferentie die waar we nu aan gaan beginnen... maandag, die heet ook slotconferentie. De, de ja, Armstrading ja, ja, slotconferentie. Dat is een naampje, oké. Okay. Ja. Uh, maar er is een duidelijke meerderheid... binnen de VN. Een, een, ongeveer zo'n 150 landen... die echt al heel duidelijk hebben gezegd... van we willen er nu uitkomen. We willen dat dit uh, succesvol... wordt afgerond. Mm -hmm. ja. Dat is een behoorlijk... kritische massa. Ik denk... Uh, dat de politieke wil... Uh, zo, ja, er in de VS toch ook wel is... Uh, maar we moeten het afwachten. Ja, je weet natuurlijk pas op de allerlaatste dag uh, weet je of het gelukt is of niet. Ja. En, en waar staat Nederland in dit verband? Nou, we zijn heel actief. We hebben ons uh, voorbereid met, met gelijkgezinde partners. We hebben natuurlijk contacten gehad met uh, NGO's... met de organisaties die u net ook noemde. Ook ja. met Amnesty, ook met, met Oxfam. Uh, met Save for World, een, een Britse NGO. We hebben een, een seminar georganiseerd in Den Haag op het ministerie... waarbij 23 landen al samen zijn gekomen... Om die onderhandelingen die maandag beginnen voor te bereiden. Ja. Um, daar is gesproken over, over tekstvoorstellen en of we het samen op kunnen trekken. En nou uh, ja, ja, die contacten zijn, zijn natuurlijk heel belangrijk. Je ja. zit daar in een, in een zaal met 193 landen die ja, op bepaalde punten toch allemaal weer wat anders willen. Dus het is heel belangrijk om van tevoren echt al met elkaar in contact te treden en met ja. gelijkgezien de partners ja. op te trekken. Ja. Want die contacten met bijvoorbeeld Amnesty, uh, dat ging natuurlijk over mensenrechten. Uh, de, daar zeggen zij van die tekst is nog niet scherp genoeg. Um, nou. Ook Amnesty is, voor zover wij weten, behoorlijk uh, enthousiast over wat er ligt. Ik bedoel, ik denk echt uh, ja, dat wij eigenlijk als Nederlandse regering... en, en uh, deze NGO's behoorlijk op één lijn zitten. Um, zoals ik al zei, we hebben regelmatig contact met die organisaties. En uh, ik, ja... Kijk, het kan misschien altijd net nog iets scherper, nog iets strakker. Uh, wij, wij zullen dat ook proberen. Ook, hè, ook Nederland wil een zo sterk mogelijk verdrag. We willen tegelijkertijd ook wel dat dit verdrag... door de grote wapenexporteurs in de wereld wordt, uh, straks wordt geratificeerd. Dat wil zeggen, we willen dat Rusland, China, de VS aan boord blijven. Dus ja. je wil uh, zo sterk mogelijk... maar tegelijkertijd wil je de grote jongens erbij houden. Dus je kunt niet... Iets op papier zetten dat totaal onacceptabel is voor, voor deze landen. Ja. Want een verdrag tussen alleen maar, laten we zeggen, de Europese Unie en, en Lichtenstein, dat, dat is minder heeft voor zin. Uh, ja. Ja. Nou, Lichtenstein is ook een belangrijke wapenexport. Ja. Goed, uh, ik wens je heel veel succes de komende weken in, uh, in New York. Dank u wel. Dank u wel, Iran Straks gaan we browsen met Brussel. Eerst voor de laatste keer vandaag J.M.I. Faulkner. Uh. My father's boots I sleep riding The smell of old leather In my nose In my father's boots Oh, with it worn, Telling me the places He would go Well, I set them on Like he once did Tied up the lace Like he once did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 Well, I could never fault the man, some me, he was poor His boots, there was some stars, but underneath soaps He was a man who loved and nurtured me up from a kid Love a man like his own father did In my father's boots, boots, boots, yeah In my father's boots, boots, boots, yeah In my father's boots, boots, boots, yeah in my father's boots boots boots boots yeah, yeah. in my father's boots I want clearing the strong on a pair like he wants the end. then I stopped, retraced my steps, took off them boots, that's when I'm bored because I'm a man in my father's boots In My Fathers Boots, J.M.I. Faulkner, En nu was de donder op weg naar Zwollands Beter laten voor het optreden vanavond. Met Bert Brussel hier aan tafel. Uh, Erin Nagan zit hier ook nog aan tafel. Ben je een fanatieke uh, uh, surfer over het internet en dergelijke? Ik gebruik het. Gebruikt ja. het, ja. <laughs> Beetje wapens handelen. <hè>. Nou, ja. <laughs> Nee, erover overleggen natuurlijk. Uh, Bert, wat, wat, wat is je opgevallen deze week? Uh, nou, heel wat, maar er kwam net iets heel belangrijks binnen. Uh, dat is een vraag van Tovik Dibi. Die vraagt op Twitter of ex-politici zich moeten onthouden van politiek commentaar... en dat hij daar nog niet uit is. En dat lijkt me... een Fantastisch idee. Ik, ik mogen er we erg dankbaar zijn voor het geniale plan. Het probleem is alleen een beetje dat ex-politici wachtgeld krijgen... en zich dus vervelen, dus de hele dag op Twitter gaan zitten. Dus het wordt een beetje lastig om uh, je te onthouden van commentaar. Ja, zijn er veel uh, voormalig politici die zich uh, manifesteren op Twitter? Nou, je hebt in elk geval Femke Halsema. Femke Halsema. Femke Halsema, Femke Halsema, Femke Halsema, Femke Halsema. Die zich behoorlijk manifesteert op Twitter. En dan druk ik me mild uit. Uh, verder, ja, tof Diebi zie ik nog wel eens. De, de rest, het is een beetje... Een verhaal van uh, veel oud-politici zoals Hans Wiegel of Frits Bolk zijn. Dat zijn niet echt Twitter-mensen. Mm. Maar die laat zich ook regelmatig nog steeds horen uh, als commentaar. Maar Twitter maakt natuurlijk veel toegankelijker. Dus ik denk dat uh, Tovik Diebe daar, daar een beetje op doelt. Oké, okay. goed. Uh, dan uh, de, de, de NPO, de Nederlandse publieke omroep. Ja, ik de het niet meer over te beginnen. Ik heb wel een gesprek met Joep van Dek gehoord. En, uh, <lacht> die vond het ook al een afgekloven bordje. Ja, nou ja, misschien zit er toch nog een beetje van nou, deze. Ja, nee, ik, vond het wel, kijk, ik heb uh, Henk Haaghoort gezien bij Paul Witten. Die dat uitlegde. Ik moest ook lachen om uh, op het feit dat hij 90.000 euro... voor een nieuw logo heeft betaald. En dat is waarschijnlijk alleen de pitchje van een van de vele logo's. En hij heeft ook al een ton betaald voor het domein NPO.nl... wat voorheen van de Nederlandse postduiverorganisatie was. Die jongens zijn ook niet gek. Die weten waar het geld zit. Uh, het is inderdaad bizar om dat in bezuinigingen te doen. En ik begrijp de weerstand ook wel van de omroepen. Want die gaan nu toch wel een beetje verdwijnen. Op een gegeven moment ga je naar NPO kijken. Het is natuurlijk gewoon echt BBC 1, 2 en 3 uh, in Nederland... Snap ik wel. Ik vond het aan de andere kant ook wel weer um, geniaal. Dus ik heb besloten het zelf ook te doen. Voortaan heet ik BRUT. Dat is BRT, uitroepteken. Zonder uh, klinken. Want dat is uh, hip. Uh, in in uh, kapitale BRUT, uitroepteken. Brut. Uh, zo word ik veel zichtbaarder. Uh, en kan ik ook makkelijker de concurrentie aan met mensen met als Google. YouTube, Google, en Apple. Apple. Ja. <lacht> dus dat lijkt mij een uitstekend plan. En uh, misschien is het ook wel wat voor uh, de AVRO. Of uh, ook vrijdagmiddag live. Uh, misschien wat voor jou ook. Afro maar hier, horen ja. jou toch al zo weinig in dit programma. Ik zit een beetje ja. stil van. Ja, misschien is het iets voor Jan Mom. Mom met tekenen. Ja. ja, dat lijkt me wel ja. geniaal. Goed, maar maar uh, het, ja, het is politiek, hè? Dus het, je snapt ook dus eigenlijk wel waarom ze dit willen. Ze willen die jamsbekendheid. Ik begrijp heel goed bekendheid. waarom die dat wil. Um, het, is, het is er dus voor geen meter uit te leggen... als je dus heel veel moet bezuinigen. Dat is natuurlijk mm -hmm. een probleem. Maar nu ja. begrijp ik ook waarom... daar was ik de vorige keer heb ik het ook over geklaagd... waarom we niet mogen embedden. Dat, dat willen ze steeds meer. Daar, we kunnen, dit programma wordt nu ook live getoond op mijn website... maar alleen via een linkje. Ik kan het dus niet embedden, want dan zeggen ze dus... dus Henk Hagort zegt dan van... ja, maar dan gaat iedereen weer weg van de NPO... en hij wil ja. alles zoveel mogelijk bij elkaar. Dus er gaat ook een website komen waar dan alles... dus een NPO, het moet echt het gevoel NPO zijn en, en daar mag niets uh, van af worden gewerken. Begrijp ik nu dan een stuk beter. Ik wist niet dat hij hiermee bezig was. Ja, en ja, aan de kant vind je het toch een goed idee? Deze, deze, deze move, dit het NPO, om dat zo sterk neer te zetten. Die zenders dus allemaal die naam te geven. Nou, persoonlijk denk ik dat de naam die er bestond uh, prima was. Nederland 1, 2, ja. 3, etc. Heel herkenbaar, geloofd, ja. denk ik. Ja. Ja. Sterk, sterk merk. Ja. Merk toch sterk. Dan uh, Google. Ja, over sterke merken gesproken. Wat is dit trouwens voor kastje? Er zit een rood knopje? Nou, Ik kan bijna niet, niet bezingen om... Oh, er gebeurt nu niks meer. Wat een leuk kastje. De Ik de ben zwart... bijna dat het naast me kan me gewoon niet is Een kastje met een rode knop. Dat wordt gebruikt door de, de cabaretiers... om aan het einde van de satire uh, uh, het einde aan te geven. Oké. Okay. Ik, ik ga zo meteen aan het einde, als jij dan afkomt, nog afvondt, ga ik op dat knopje drukken, zodat ja. zij dan weet dat het einde is. Eh, maar je had het over sterk ja, nee, Google, Google is stop met Google Reader. En Google Reader is een, een RSS-lezer. Een RSS, een RSS uh, Google zelf vindt dat mensen daar veel te weinig gebruik van weet maken. Ik het uit een RSS lezen. Oh, sorry, ja. Sorry, afro-mensen op de radio. <laughs> RSS-lezer is een uh, real short syndication. Daar kun je heel snel nieuws kopen lezen. Het is dus een manier waarop je heel snel nieuws achter, uh, onder elkaar kunt zien op, op real-time wat er gebeurt. En Google zegt van dat is al vervangen door Twitter. En dat is beslist niet zo. Twitter geeft alleen daar extra duiding aan. Snellere duiding. Uh -huh. um, maar goed, Google zegt van we stoppen mee Per, per 1 juli we willen ze stoppen. En dat heeft een enorme storm van protesten uh, veroorzaakt over de hele wereld. Want er blijken toch wel heel veel mensen te zijn die inderdaad Google Reader gebruiken. Um, ja, de reden waarom Google stopt is onduidelijk. Google is zo ongeveer in alles onduidelijk. Het is het minst transparante bedrijf wat er is. Um, waarschijnlijk zeggen ze mensen gebruik niet. En het scheelt ons een hoop serverruimte. Dus daar kun je een hele divisie bijna ontslaan. Namelijk de afdeling Reader kan dan envers ja, het, het zegt voor mij vooral iets over de almacht van Google. Waar we, echt, we zijn er zo afhankelijk van. Ik ben ook afhankelijk van zo'n RSS-reader. Mm -hmm. uh, maar ik ben ook afhankelijk van Gmail. Dat is ook van Google. Als dat eruit ligt, dat gebeurt wel eens. Dan ben je meteen twee handen kwijt. Dan kun je niets meer. En bovendien dan ben ik ook mijn uh, complete archief kwijt. Want mijn hele archief zit ook in, zit uh, in, in Gmail. De, in de cloud. Uh, in de cloud. En ja. dat is het nadeel van cloud. Dat merk je dus nu als zoiets weggaat. Uh -huh. We hebben er niet meer bij stilgestaan. Op het moment dat we die cloud gingen gebruiken. Uh, van ja, wat gebeurt er als daar iemand de stekker uittrekt? Wat Google dus kan doen zonder uitleg. Uh, ik heb het zelf in mijn site, de post online. Die wil graag in Google nieuws hebben. Dan word je afgewezen. Daar wordt niet bij gezegd waarom. Je krijgt alleen weer een lijst met voorwaarden. Dan zeg je, ja, maar ik voldoen aan alle voorwaarden. Maar je kan niet contact met ze opnemen. Dus er is niemand die je kan uitleggen. Dus je moet maar gewoon uh, leidzaam afwachten. En dat gebeurde van de week ook. Uh, we hadden kennelijk ergens een virus. Dan pikt Google dat op. Dat zit in een database. Dan krijgen alle Chrome gebruikers, wat dus een browser is van ja, Google. Ja. krijgen dan een waarschuwing niet naar deze website gaan. Want daar staat een virus. En tegen de dat Google mij weer vrijgeeft, het zijn we al uren verder en het kost mij dat bezoekers. Ja. Ja, ja. Ik vind dus de, de vraag die ik dan stel: van ja, hoe groot wordt die macht? En, uh, nou, beantwoord die vraag eens. Ja, uh, nou, heel erg groot. Ja. Maar moeten we daar niet te afhankelijk van worden. Dat, dat, dat, daar ben ik nu over aan ja. het nadenken. Dat de cloud is heel leuk. Het heeft dus ook grote nadelen. En het voordeel dat als deze uh, RSS, deze Google Reader stopt... dan uh, hoop ik dat iemand in dat gat springt. Dus in dat monopolie gat, dat cloud -gat wat Google uh, daar achter laat. En dat kan misschien in de toekomst dingen verbeteren. En verder hoop ik dat Google uh, wat meer benaderbaarder wordt. Ja. Dat zijn ze echt beslist niet. Alleen als je iets met AdSense wilt doen, kun je ze ook mailen. Misschien dat het Nederlandse publiek omroep wel iets... Uh... Dat lijkt me ook inderdaad, ja. Misschien kun je er een leuk merk van bouwen ook. Ja, ja, ja. Is, is dat een verontrustende ontwikkeling in Nagan? Hou je dat bij? Of heb je er helemaal geen mening over? Dit, dit valt wel dit heel valt... erg buiten mijn uh, werkterrein. Ja. Uh, dus ik ja. wil ja. daar in ieder geval vanuit buitenlandse zaken zelf niks over zeggen. Dat nee, zou dat snap collega's. ik ook wel. Maar je bent ook gewoon alsof, ik ben als... Of? Ik ben ook een mens, als, ja. Je bent ook mens, ja. ja. ja. Nee, ja, als mens kan ik wel zeggen dat ik denk dat dat zorgelijk is. Nog verder, Bert, of zijn we er een beetje doorheen? Wat jou betreft deze week. Nee, voor mij zijn we er doorheen. tenzij jij nog gaan zeggen van... Ga ik vanuit naar het boekenbal. Ik ga vanuit naar het boekenbal. Maar ik moet werken, dus ik... Ja, dat dacht ik al. Jij zult er wel uitgenodigd zijn. Ik hoor net dat de koningin komt. Dat zei ook van Wekto, ik wist dat ook niet. Ik ben er niet op gekleed, moet ik even rekening mee houden. Goed, ja, dan was dit het wat mij betreft... Zal ik dan op dit knopje drukken? Ja, probeer maar. Nou, valt me een beetje tegen. Ik dacht dat er meer onder zat. Ik dacht gewoon een NPO-deuntje. Dat is misschien wel nog <laughs> wat bekendbaarder. Goed, nou, uh, uh, hartelijk dank, de uh, Kant voor je aanwezigheid. Heel veel succes ja, ja. nogmaals uh, de komende week, uh, weken in, uh, in New York... bij die uh, verdragsconferentie. conferentie. Dank je En uh, Bert Brussel, jij ja, bedankt voor je aanwezigheid. Uh, Geen dank. Uh, en iedereen hier uh, in de zaal, hartelijk dank dat u er was. J.M.I. Faulkner, hartelijk dank voor de prachtige muziek. Hij is al weg. Maar niet te min. Applaus... En straks om half vijf het, uh, het laatste nieuws uiteraard. Daarna neemt het uh, Radio 1 Journaal het over. Tim Overdiek, die zit daar klaar voor. Tim, wat ga je doen vanmiddag? Nou, wij zouden ook wel nou, naar het boeken uh, wel, uh, willen gaan, Hans. Maar dat yeah, gaat niet lukken. Leuk, we hebben Jeroen Wielaard gestuurd. Die blikt alvast vooruit. We spreken ook met een schrijfster. Die uh, gaat vertellen wat zij daar allemaal gaat uithalen. Uh, we staan inderdaad zelf ook al met een half been in het weekend. Uh, blikken vooruit naar het debuut van Formule 1-rijder Guido van der Garde. Maar uh, de rode draad is dat we uitvoerig ingaan op de pleegzorg in Nederland. Aanleiding... Is is de jongen van negen, Younous? een steekspel in een juridische, maar nu ook diplomatieke strijd. tussen de biologische moeder en zijn twee pleegmoeders. Nou, de hoofdpunten van het nieuws. En die krijgt er van Gert Kluk. Radio 1. Het NOS Journaal. De Italiaanse ambassadeur in India mag het land niet verlaten. Alle luchthavens in India hebben het van het Hoge Rechtshof de opdracht gekregen hem aan te houden als hij probeert te vertrekken.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 ANB verkeersinformatie Het is een vrij normale vrijdagmiddagspits tot nu toe. Eigenlijk weinig bijzonderheden. Er is nu wel een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Utrecht. Daardoor staat de file tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum 5 kilometer. Verder staan er wat langere dagelijkse files op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Leusden 6 kilometer. En de A50 Arnhem richting Os tussen Renken en Knoopend valburg 7 kilometer.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 Ziggo Internet en Televisie is als beste getest door de kenners van Tweakers.net. Kijk op ziggo.nl slash zakelijk. Vanavond in Flikken Maastricht. Een arts zou euthanasie gepleegd hebben op een baby... zonder de juiste protocollen te hebben gevolgd. Wolfs en Eva moeten uitzoeken wat er echt is gebeurd. En net als ze de criminele activiteiten van de motorclub willen aanpakken... staat Daan de Vos op het politiebureau. Victor Heinier, Angela Schijf en Thomas Akda... vanavond half negen Nederland 1, Flikken Maastricht.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 Goedemiddag. Het getouwtrek om Yunus, een jongetje van 9 jaar, uit huis geplaatst, zijn biologische moeder Willem terug, want heeft bezwaar dat hij wordt opgevoed door twee lesbische ouders. De ophef is nu in de diplomatieke arena. Turkije en Nederland liggen op ramkoers. In tijden van stevige werkloosheid is een nieuwe carrière wellicht een goed idee, maar misschien ook wel niet. Verslaggever Marcel Brill is vanmiddag op de carrièrebeurs in Amsterdam, waar ambities en realiteit niet altijd op elkaar aansluiten. Het is vrijdag, dus verwelken komen we Luc I. Kink. Nieuws uit de wonder, wonderlijke wereld van de sociale media. Er wordt ook al volop getwitterd over het boekbal vanavond. Schrijfster Hanneke Hendricks vertelt u over haar plannen voor deze vrijdagavond. Wij zijn er tot half zeven vanavond. Het is bijna weekend en misschien wel het laatste waar u aan wil denken. carrièremaker. Maar het schijnt erbij te horen in het leven. En voor wie het serieus neemt, niet eenvoudig in tijden van economische crisis... en een hoge werkloosheid. Marcel Bril, vanmiddag in Amsterdam. Goedemiddag, Marcel. Goedemiddag. Een lange rijen van ambitieuze carrièremakers in Speda bij jou in de rij in Amsterdam? Ja, zeker. Het is nog behoorlijk druk met mensen die al een tijdje in rijen staan... voor verschillende stands. Want die staan heel veel bedrijven, Randstad... Uh, Achmea, Nuon, allemaal van dat soort bedrijven. Maar ook overheidsinstellingen. Die hebben dan stentjes staan en die kunnen informatie geven aan mensen. Mensen die in de rij staan omdat ze geen baan hebben. omdat ze uh, een nieuwe carrière willen. of omdat ze nog aan het oriënteren zijn. omdat ze aan het studeren zijn. Heel veel verschillende groepen mensen. Uh, maar ze zien er uh, ook uh, heel verschillend uit. De een die doet alsof hij naar een sollicitatiegesprek er gaat. keurig jasje, dasje. of een mantelpak voor de vrouwen. En de anderen zijn veel meer in hun vrije tijdskleding gestoken. Spijkerbroek, sneakers en een trui met een capuchon. Maar allemaal lopen ze hier dus inderdaad rond. Wachten ze op informatie. En ondertussen drinken ze ook al wel een biertje, want het is nu half vijf. Maar lopen ze inderdaad rond om informatie te krijgen. En hopen ze dat ze hier weggaan met een nieuwe carrière. Er was vanmorgen koffie toen er op het hoogste niveau in Den Haag werd gesproken tussen werknemers en werkgevers. Dus je bent nu bij de carrièrebeurs op een goed gekozen actueel moment. Um, dat sociaal akkoord, is dat iets waar bij jou op de beurs over wordt gesproken? Nou, de werkgevers en de werknemers uh, van de praktijk... die zijn vooral bezig met hun eigen hachie. Natuurlijk, als ik ze ernaar vraag, dan zeggen ze... oh ja, ja, dat is natuurlijk wel belangrijk dat ze het daarover hebben. Maar de meeste mensen ja, die zijn daar in die zin niet zo heel erg mee bezig. Dat ze niet al te veel vertrouwen hebben... in dat de overheid op dit moment uh, hun problemen op uh, kunnen uh, gaan lossen. Want ja, uh, zij realiseren zich ook wel. De een vindt dat het allemaal sneller moet. Dat er minder bezuinigd moet worden. En de ander uh, zegt... Ja, weet je, ze kunnen er ook niet zo heel erg veel aan doen. Ze realiseren zich dat met één vingerknip natuurlijk hun probleem niet opgelost kan worden. Zij zijn vooral bezig met hun eigen hachie. En ik hoop hier vandaag te onderzoeken hoe hoopvol ze zijn dat zij binnenkort een nieuwe carrière kunnen beginnen. We gaan van je horen. Marcel Bril, tot later deze uitzending. Het bezoek van de Turkse premier Erdogan volgende week... zou wel eens een heel andere lading kunnen krijgen... dan het aanhalen van de banden tussen Nederland en Turkije. Er lijkt een diplomatieke rel opkomst vanwege een Turks jongetje. Paul Sanders. Weggehaald bij zijn familie en geplaatst bij lesbische ouders. En hoe het kind is weggehaald is een schrikbarend verhaal. Het zijn ronkende teksten op de Turkse televisie. In de media is de naam van de negenjarige Yunus regelmatig te horen of te lezen. Het houdt de gemoederen flink bezig in Turkije. Of beter gezegd de pleegouders waar Yunus negen jaar geleden is ondergebracht trekken de aandacht. Yunus is uit huis geplaatst. En twee lesbiennes zorgen nu voor hem. Dit tot onvrede van de biologische moeder. Ik ben verdrietig omdat mijn kind bij die familie zit... met een totaal andere cultuur. Hoe zou jij je voelen als jouw kind bij een lesbienne zou wonen? In de media deed de moeder een emotionele oproep... aan de Turkse autoriteiten om er iets aan te doen... De moeder wil graag haar kind terug, dat uit huis is geplaatst omdat jeugdzorg vermoedens had dat het ernstig verwaarloosd werd. De ophef leidt er nu toe dat bureau jeugdzorg het gezin naar een ander adres heeft overgebracht. Als je dan natuurlijk bedenkt wat er allemaal over hun gezegd en geschreven wordt. Um, dan ga je met elkaar bij elkaar zitten. Dan hebben we het over de politie, over bureau jeugdzorg... over de zorgaanbieder die verantwoordelijk is voor de pleegouders. Dan wordt er een veiligheidstaxatie gemaakt, zoals we dat zeggen. En uh, met elkaar besloten dat het beter is... ook uh, met het oog op het bezoek van uh, de Turkse premier volgende week... om een tijdje op een ander adres te verblijven. En het incident lijkt nu uit te groeien tot een diplomatieke rel.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 Eh, minister-president zal dat ongetwijfeld ook aan de orde stellen... in zijn gesprek met premier Erdogan als hij volgende week in Nederland is. En met de reactie van deze minister gaan we naar Istanbul-Brandvermeulen. Aamaderen, um, zegt minister uh, Asscher, uh, op basis waarvan bemoeien de Turken zich hiermee? Ja, voor die vraag uh, zijn we afgereisd naar uh, Ankara... waar de parlementaire commissie voor uh, mensenrechten zetelt. En de voorzitter van die... Die commissie die stond eigenlijk te trappen, trappelen om te onderstrepen dat westerse landen zich zo vaak met de mensenrechten in Turkije bemoeien. En dat de Turken dus ook het recht hebben iets te zeggen als volgens hen de mensenrechten van hun burgers in landen als Nederland worden geschonden. Want, benadrukt hij, het gaat hier om Turken, ook al zijn ze in Nederland geboren, ook al wonen ze in Nederland, het blijven onze burgers en dus hebben wij het recht om voor ze op te komen. Maar goed, hebben ze gekeken naar uh, de signalen van verwaarlozing van Younes... wat de reden was dat hij het huis is geplaatst? Ja, daar heb ik hem uh, meerdere malen om gevraagd. En daarover zegt hij, kijk, het gaat ons niet alleen om Younes... het gaat eigenlijk om duizenden kinderen in Europa, in Nederland... in Duitsland, in België, uh, Turkse pleegkinderen. En volgens onze informatie, volgens ons onderzoek... wordt er bij uithuisplaatsing door jeugdzorg of door de kinderrechter... niet altijd zorgvuldig gekeken naar de redenen... En worden de biologische ouders heel vaak voor voldongen feiten geplaatst. Met andere woorden, het kind wordt weggehaald... en dan moeten ze maar naar de rechter om het voor te vechten om het terug te krijgen. En vaak hebben de Turkse ouders de middelen daar niet voor. En, onderstreept hij, wordt er te weinig gekeken naar de wensen... Uh, en de achtergrond van de biologische ouders, de Turkse biologische ouders... waardoor hij zegt, uh, er een assimilatie dreigt van een vreemde cultuur. En dat is in dit geval dus de christelijke cultuur, de cultuur in Nederland. Maar weet hij niet dan dat eerst een rechter zich uitspreekt... voor de jeugdzorg überhaupt een kind uit een gezin haalt? Ja, dat weet hij wel. Maar daar heeft hij heel weinig uh, fiducie in, of niet altijd fudusie in. Hij zegt, uh, kijk... Als het gaat ons op zich niet over het feit dat het uh, om lesbische ouders gaat. Het gaat ons niet om het feit dat ze daarbij worden geplaatst... als wij lesbische ouders of lesbiennes zouden moeten verdedigen. Als die in een verdrukking zouden zijn, zouden we dat ook doen. Het gaat erom dat de biologische ouders zich soms niet comfortabel voelen daarmee. En daar moet over gesproken worden. Het moet meer in samenwerking gebeuren. er moet eigenlijk niet rukzichtloos worden overgegaan... tot het plaatsen van een kind in een gezin waar de cultuur anders is. Dus hij roept eigenlijk op... tot meer gesprek, tot meer dialoog. Nou, die ges dat gesprek, de dialoog gaat gebeuren... straks op het hoogste niveau. Worden, minister, minister je zeggen dat premier Rutte... dit aan de kaak zal stellen als hij uh, Turkse premier Erdogan ontmoet. Maar die had zelf ook al plannen, volgens mij... om dat volgende ja, week te doen. Bezoek... Ja, precies. Het is maar net de vraag wie het aan de, de ja. kaak gaat stellen. Erdogan komt uh, op 21 maart... volgende week donderdag... Um, uh, dat hij erover gaat praten, ja daarover zegt die voorzitter van de mensenrechtencommissie. dat kan bijna niet anders, zonder twijfel zo. Maar of hij daar in het openbaar iets over gaat zeggen, dat weet hij niet. Het kan ook zijn dat dit gesprek achter gesloten deuren gaat plaatsvinden. Maar je voelt in elk geval dat drie maanden nadat uh, hier 400 jaar diplomatieke betrekkingen is gevierd... tussen Turkije en Nederland, plotseling die diplomatieke betrekkingen onder hoogspanning staan. Bram Vermeulen in Istanbul, dankjewel. Louis van Gaal maakt in Zeist zijn definitieve selectie bekend... voor de WK-kwalificatieduels met Estland en Roemenië in de komende weken. Opvallendste naam is die van Tony Vilhena, die debuteert. Maar ook de selectie van Germain Lens is opmerkelijk. Bert Madrink in gesprek met de bondscoach. Ja, wat wel opvallend is, dat je Germain Lens selecteert. Want die zat niet in de voorselectie, heeft ook niet gespeeld in de tussentijd... want geschorst. Nee. En er toch bij, waarom is dat? Omdat Klaas-Jan Huntelaar is... Uh... Uitgevallen. Dat uh, was een week uh, nadat ik de selectie, uh, voorselectie bekendgemaakt heb. En Lens heb ik ook tegen Italië al op die positie neergezet. Omdat ik vind dat hij eigenlijk uh, de nummer twee of de nummer drie is. Dat moet hij uitvechten met Huntelaar op die spitspositie. Uh, Niet spelen bij je club is dan geen thema voor Lens? Nee, dan moet ik dat thema af laten hangen. Dat heb ik in een vorige persconferentie ook al uitgelegd. Dan moet ik dat thema af laten hangen van het niveau van, van de speler... die dan eventueel in aanmerking komt. En dan weeg ik dat in het voordeel van Lens af... ten opzichte van andere spelers. Je had ook kunnen denken van uh, hij is disciplinair gestraft door de KNVB... en ik ben bondscoach van de KNVB en roep me om die reden niet op. Nee.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 Even kijken of dat een goede vrijdag gaat worden volgende week... als Oranje thuis speelt tegen Estland. Vier dagen later tegen Roemenië. Het is vrijdag en daar zit je er klaar voor, toch? Lucie Kink, ja. tipje van de sluier. Ja. Veel tweets over een opmerkelijke ruzie die live te zien was op televisie. Zo direct eerst naar de situatie op de weg. <truimertijd> als Waan bij de ANWB. Vrij normale vrijdagmiddagspits tot nu toe. Een paar files vallen op en dat zijn die op de A27. Want daar is een ongeluk gebeurd van Breda naar Utrecht... tussen Hank en de brug bij Gorkem. Inmiddels 9 kilometer file. Er is maar één rijstrook open. Aan de andere kant staan ze ook vast naar het zuiden... tussen Noordeloos en Werkendam, 7 kilometer. Nou, Ed lukt zeg maar. Een uh, opmerkelijke ruzie op de vijf. Ja, veel getwitter over dit... Nou ja, nogal opmerkelijke televisiefragment. In ieder geval als T.I. willen we niks met jou te maken hebben. Okay. Maar uh, ik wens je een fijne avond al. Maar ik vind het erg onprofessioneel wat je nu doet, Johan. Nee, ik vind jou een professioneel. Omdat ik het zou... ten koste van anderen zoek het lekker het uit om de hele handel. Ja, ja. Nou ja, wel, wel te bedanken en wel te rusten. Johan Derksen loopt weg in zijn eigen televisieprogramma VI. tijdens een nogal hevige discussie. slash, ruzie met de presentator Wilfred Genée. De ruzie ging over. Kijk, we gingen hier nou over. Ik had het hier ergens staan. De ruzie ging over. Oh ja, dat is wel grappig. De ruzie ging over wie het verste kon plassen. Merkwaardige discussie. Het kan allemaal in VI. Veel berichten op Twitter. Jordi die tweet. Derksen drugs en snor. Jan Uniem, die zegt als een kindje snoep uit de snoepkast steelt. En mama vraagt ernaar ziet het kindje eruit als Johan Derksen gisteren? Hij vindt het boos uit paniek. Polly zegt juist: Johan Derksen komt op voor zijn werknemers. Zouden veel meer mensen een voorbeeld aan kunnen nemen. Ryan Babel is voetballer en hij is een van de voetballers die aan het kijken was. Hij tweet vier letters: L-M-A-O. Nou, dat is een afkorting op internet. In het Nederlands zou je kunnen zeggen dat Ryan echt enorm aan het schaterlachen is. Zo hard dat zijn billen afvallen. Meer dan 120 retweets. Peter van Zadelhof is presentator bij RTL Z en ziet zijn kans schoon. Hij tweet, wacht op telefoontje van RTL Zenderbaas om vanavond VI te presenteren. En veel mensen die denken ook dat het misschien wel een promotiestunt is voor dat programma ja dan gaat er bij ene paal echt niet in die twittert lichte verbazing voor wat betreft mensen die hier gespeelde boosheid ten baten van de kijkcijfers menen te zien van Derkse. Dit is bloedserieus. Marcel de Vries die gelooft dan, daar dan weer helemaal niets van. helemaal niet nadat nou bleek dat Derkse vanavond gewoon te zien is in dat programma. Hij zegt Derkse vanavond weer gewoon op het beeldbuis. That's showbiz people. Caroline van Zel die denkt dat ook. Derkse vanavond weer gewoon bij de VI. Ik voorspel een kijkcijferrecord. Slash /Stunt geslaagd. Tim, doe jij vrijwilligerswerk? Uh, ja. ja, af en toe. Ja, ja. Voedselbank. Voedselbank, ja. Ik ook. Ik heb vandaag de hele dag uh, rondgelopen bij Dierasiels. Tweets voorgelezen daar. Uh, het komt omdat NL Doet vandaag is begonnen. Grote landelijke vrijwilligersactie. Ideaal moment voor politici om ook eens een steentje bij te dragen... zoals Arie Slob. Ik ben Arie Slob, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Ik ben aan het voorbereiden voor Walk for Water. Doe mee. Ja, wok voor water. Nu vraag jij je misschien af, gaat meneer Slob dan echt de hele dag groeibakken voor het goede doel? Nee, nee, nee. Wok voor water. Wok, dat is lopen voor Engels. Uh, o, oh, nee, en ja, ja, ja. Arie is niet de enige. Lutz Jacobi staat vanmiddag achter de bar in het buurtcentrum De As in Heerenveen. Dat laat ze op Twitter weten. Carla dick Faber van de ChristenUnie was ook lekker bezig. Op haar Twitter schrijft ze op weg naar de vrouwenopvang van het leger de Zijls in Den Haag. Voor ontmoeting, gesprekken en samen cupcakes bakken. En de Oranjes, die doen ook mee. Het officiële account van het Koninklijk Huis laat weten dat koningen en leden van de koninklijke familie de handen uit de mouwen steken tijdens NL Doet. Er staat dan een fotootje bij van koningin Beatrix met een pony. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima doen ook mee. Zij bolen vandaag met daklozen in Utrecht. Ed Leeuwenhart vraagt zich af of bolen tegenwoordig ook al klussen is. Ron van Holland was daarbij en vond het mooi, zegt hij op zijn Twitter. En Wim vraagt zich af of Maxima een strike heeft gegooid. Ben Zwaan, tot slot, die hoort het even verkeerd. Hij zegt op zijn Twitter dat hij zich verbaasde over het feit... dat Willem-Alexander en Maxima hebben gebloot met daklozen. Morgen kan je ook nog meedoen aan NL. Doet net als Willem-Alexander en Maxima ga ik ook mij dan weer volop inzetten. In plaats van bolen met daklozen ga ik paintbollen met vrienden. Dat is belangrijk. Moet ook gebeuren. Allemaal vrijwillig. Ja, allemaal vrijwillig. Tot zover de tweets volgt dit weekend. Bijvoorbeeld André Kuipers op astro André. Hij zit dan precies twee jaar op Twitter. En at Nicky Terpstra rijdt de wielerwedstrijd Milan Sanremo. Tot kijk, volgende week. Kijk eens aan vanavond dat WK VR plassen. Ja. Okay. <laughs> BNN-collega Luc Ikink. Dank je wel. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal Red. En ook afgelopen maandag was dat bij de presentatie van Bird. en Het is ook goed ontvangen door het Nederlands publiek... want deze inzending voor het Songfestival kwam vandaag binnen... op nummer 1 in de Nederlandse mega top 50. Gerrit Hiemstra, 9 voor 5. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, behoorlijk veel winters en neerslag vandaag viel mij op... maar uiteindelijk doet het weinig. Het blijft niet liggen. Het is een beetje natte bedoeling, Slappe sneeuw, vind je niet? Ja, slappe sneeuw, dat is een goede, goede term misschien wel. Het is ook uh, zo dat het is een teken dat het uh, winterweer ons gaat verlaten... Um, het gaat ook. Wacht even. Uh, Wat ja, zei je? Ja, het winterweer gaat ons echt verlaten. Um, dat is wel een belangrijke constatering. Um, het is ook zo dat de zachtere lucht die is een aantocht en dit, deze neerslag vormt daar de voorkant van. Het is eigenlijk een warmtefront. Uh, we zitten nu nog toch wel in de koude lucht. Uh, dus het is een beetje uh, ja, een, een, een dubbelzinnige opmerking misschien. Maar uh, die neerslag valt dus nog steeds door de koude lucht. Vandaar dat het natte sneeuw is. Maar morgen zit de temperatuur op een graad of zeven. En dat is toch even geleden dat, het zo. Zo, uh, dat we die temperatuur hebben gehad. Het is nog steeds wat aan de koude kant morgen. Want normaal is nu zo'n beetje 9 graden. Maar goed, 7 graden. Ja, maar, in vergelijking maar kunnen we dan echt dat winterse gevoel ook echt van ons gaan afschudden morgen? Ja, ik denk dat dat echt een uh, groot verschil zal zijn. Dat winterse weer wat we de afgelopen dagen hebben gehad... dat zal morgen toch duidelijk anders aanvoelen. Het zal wat vochtiger zijn. Ik denk ook wel dat het een beetje nevelig zal zijn omdat alles nog erg koud is van de afgelopen winterperiode. Op de grond bedoel je Ja, en daardoor als je dan zachte lucht overheen krijgt... dan is het heel gemakkelijk dat er wat nevel of wat, mistig, wat mist ontstaat. Maar goed, morgen hebben we trouwens ook redelijk wat wind... dus dat zal niet zo vaart lopen. Oké, okay, ik vind het een heel goed gesprek. Ik ga even je misschien overvragen nu... maar als we dan na morgen gaan kijken... mag ik dan de vraag stellen... mogen we de lente weer mogen uh, omarmen? Nou, het is niet zo dat we van het ene uiterste naar het andere uiterste uh, toe gaan. Het is zo dat dat weertype met een graad of 7 overdag... en ook wel een wisselvallig weertype wat erbij hoort met af en toe regen of buien... dat blijft eigenlijk een groot deel van volgende week aanhouden. Pas zo tegen het weekend, dan zou de temperatuur eens een keer in de buurt van 10 graden kunnen komen... of zelfs iets erboven. Uh, weinig zon deze week... Uh, maar goed, als de zon even doorbreekt, dan heeft hij wel gelijk veel kracht. En dan zul je ook merken, dan zul je al echt zo'n beetje zo'n voorjaarsgevoel kunnen krijgen. Maar nogmaals, loop niet te hard van stapel, want het is echt uh, ja, nog, nog behoorlijk wisselvallig. En echt warm kun je het nog niet noemen, maar het is al heel wat beter dan wat we gehad hebben. Want dan sluiten we even af met waar je mee begon, Zeg het nog eens een keer. Ja, dat, winter, dat winterse weer is nu echt voorbij. Geert Hiemsel heeft gezegd. Dankjewel, Geert. De sociale partners moeten opschieten met het overleg... want mensen verliezen hun baan... en er zijn juist voor die mensen dringend afspraken nodig. Volgens vicepremier Aschach heeft het kabinet extra geld beschikbaar... om knelpunten op te lossen. Ik denk dat het zowel voor werkgevers als werknemers... als het kabinet er heel veel op het spel staat. We moeten bezuinigen. We moeten overheidsfinanciën op orde brengen. Er is een enorme oplopende werkloosheid. Dat is moeilijk voor alle drie die, de partijen. En iedereen moet bereid zijn dan wat water bij de wijn te doen. Dat vind ik het belangrijkste. En dat het moeilijk is... En echt niet alleen voor de FNV, uh, ook voor ons, ook voor werkgevers. Omdat iedereen zijn wensen heeft en je toch bij elkaar moet komen. Dat staat vast. Maar is ook de moeite waard. Vanochtend begon dat sociale overleg tussen werkgevers en werknemers... het eerste overleg in de polder naar tijden van oneenigheid. Op tafel onder meer de grote problemen van nu... De oplopende werkloosheid, de bezuinigingen van het kabinet, het ontslagrecht. En alleen al, alleen al dat gegeven zorgde voor veel mediabelangstelling. Ze kwamen samen binnen, de hoofdrolspelers. Bernard Wientjes van VNO-NCW en Ton Heers van de FNV. En ook daarbij Bert van Sloten. Eindelijk was het dan zover. Om tien uur vanochtend kwamen de sociale partners voor het eerst officieel bij elkaar. Wat had je afgesproken? Wat had je? afgesproken heb je afgesproken, Paar minuutje, dan kunnen we vergaderen. Ja. Oké. Okay. Wat uh, verwachten jullie van vandaag? Ja, wij, we gaan beginnen. We gaan uh, met elkaar het proces bespreken vandaag. Hoe we verder zullen gaan met uh, ons overleg. We gaan over, over een paar minuten gaan we echt beginnen. En eens kijken of we een agenda vast kunnen stellen. Vandaag zullen we inhoudelijk nog niet zo heel veel bespreken, denk ik, Tom. Maar nee, het proces, nee, nee. proces voor de toekomst. We zijn van ver gekomen. Dat herstel van vertrouwen van de overleg-economie en knokken voor banen, dat is allemaal ons, ons doel. We weten echt wel hoe de situatie buiten is. Mijn voorspelling is dat het een bijzonder, bijzonder moeilijke weken zullen worden. Laat het duidelijk zijn. En helpen adviezen van buiten, zoals van de heer Knot uh, daarbij? Ja, we leven in een vrij land. En uh, zolang er zoveel economen zijn, krijg je zoveel adviezen. Dus als wij ons laten leiden door alle adviezen van buiten, dan weet ik zeker dat we er helemaal niet uitkomen. Maar we lezen het natuurlijk met groot interesse. En meneer, de mening van meneer Knot is natuurlijk uiteraard belangrijk. Alle meningen zijn belangrijk, maar ik wou nu graag beginnen. En dicht ging de deur om na een uur weer open te gaan. Ik denk dat voor iedereen wel duidelijk is dat. Uh...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 ...op een hele voorzichtige, maar goede manier een aantal afspraken moeten maken. Tot... Geen taboes, zegt u? Geen taboes. Ook van onze kant hebben wij vanmorgen aangegeven... ...over alles is, alles is te praten. En hoe ver we komen, dat zullen we zien. Ik laat me niet onder druk zetten. Als het kabinet de wetsvoorstellen naar de Kamer stuurt... ...dan sturen ze maar naar de Kamer. Zorgvuldigheid, bovensnelheid... Uh, en na maart komt april, en na april komt mei. En Dank je wel. Aan het werk op weg naar een mogelijk sociaal akkoord. Het gaat nog even duren, een verslag van Bert van Sloten. Na vijf uur horen we opnieuw van minister Ascher Niet over de arbeidsmarkt, maar wel over de kwestie. Want dat is het geworden, de kwestie Younes. Getouwtrek om een jongen van negen jaar oud. En dan spreken we ook met iemand uit de pleegzorg. Want wanneer wordt ingegrepen? Wanneer wordt een kind uit huis geplaatst... van de familie naar pleegouders gebracht... En... Ook heel belangrijk in deze kwestie, wie bepaalt waar een kind wordt geplaatst? Bij wat soort mensen? Na vijf uur. Tot zo.